Lotlewin met het NOS Journaal. In de oogstem uitbrengen. De uitslag is nog volstrekt onzeker. Vier kandidaten gaan nek aan nek en meer dan 40% van de kiezers is nog zwevend. Afgaande op de peilingen maakte sociaal-liberaal Emmanuel Macron de beste kans om te winnen.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 In de Randstad staan files op de A7, Hoorn richting Zaandam. Tussen Afrit A. van Hoorn en Pummerend Noord, 5 kilometer met zo'n 20 minuten vertraging. Het is de nasleep van een ongeluk, want inmiddels zijn de rijstoken weer vrij. In de Bollenstreek is het erg druk op de N208, Sassenheim richting Haarlem, vanwege de Bloemencorso. Daar staat tussen Sassenheim en Helegon 5 kilometer met ongeveer drie kwartier vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 de bril op, uh, Albert Young. Ben je er klaar ja, voor U3? niet Ja, zeker. Lekker warm in de studio, hè? Ongelooflijk. jij maar uit de jaren tachtig. tossing en Turning. is plaat uit nieuws en weer van 4 uur. Welkom terug, Sanford U3 met daarin de volgende onderwerpen. Uiteraard, zoals u van ons gewend bent, rond de klok van half 5 uh, dier van de week. En die luistert naar de naam Japi.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 Want hij is niet alleen dichter en schrijver... maar uh, sinds vanmiddag twee uur is hij ook uh, fotograaf. Hij heeft onder leiding uh, als mentor uh, Onno van Middelkoop... de afgelopen maanden uh, de, zijn foto-handelingen uh, uh, uh, verbeterd... en heeft daar een tentoonstelling van gemaakt... die u de komende weekenden kan bezorg bekijken. Hij is om twee uur geopend en we gaan om kwart over vier even bellen met Marco Temes... hoe de belangstelling is voor deze fototentoonstelling en die wordt gehouden boven de uh, HEMA...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 www.zvm-live.nl kan je live meekijken in de studio aan de Tolweg Tina. a Zo dadelijk barkamer is deze. Keurig op de maat. Keurig op de maat. <laughs> de, de ziel van uh, Billy Joel. Is dat niet die uh, man van de piano, man? Ja, hè? Ook uh, van die tv reclame. Ja, van, ja precies. Die bedoel <laughs> ik ook. Hè. Gewoon uh, van NS, hè? Ja, die. Oké, okay, je hoort hem inderdaad met de longest time. Zo dadelijk gaan we schakelen naar uh, de locatie boven de HEMA. De oude Bierburg, weet je wel. En daar is uh, nou een uh, fototentoonstelling... Uh, Gevestigd van Marco Temes en Onno van Middelkoop. Vanmiddag om twee uur geopend en daarover zometeen veel meer van Marco.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 Dus dit weekend, maar uh, in de komende weekenden ook? Tot, uh, tot medio mei? Of te... Ja, tot medio mei, ik zo. En uh, desgewenst ook uh, gesigneerde exemplaren te verkrijgen? Dat is bij mij altijd zo. <laughs> Ga je nou lopen vissen of zo? <laughs> en en ben, ja, nee. ik ben al aan het vissen. <laughs> ja, dat merk ik. <laughs> nee, maar geweldig uh, Marco, dat zoveel mensen je een warm hart toedragen om uh, deze tentoonstelling te kunnen realiseren.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 Il rentra chez lui là-haut, vers le brouillard. Elle est descendue là-bas dans le C'est un beau roman, c'est une belle histoire. C'est une romance d'aujourd'hui. Michel Fugain, Aurie une belle histoire. CFM, Rage Radio, Pit Report.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 Carrot Magic in the air It's so a toast so clear Look out mm. Mm. Second best for the hustlers, hustlers. Gangsters. Gangsters, bad bitches and your ugly ass friends <laughs> I cannot preach, uh -oh. I cannot preach uh -oh. I gotta show them how I can't get it in First, take your sip, sip. do your dip. dip Spend your money like money, money ain't shit. shit Ooh ooh, we too fresh Got to blame it on Jesus Hashtag best. They ain't ready for me, uh, woo.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 Het is enorm populair, deze van Bruno Mars. Jawel. Zo dadelijk krijg je het gedicht van de dag de zomerzon. Maar hier is deze van Cycle Train.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 Ik wil enkel de Zomerzon. Nou, je zei het uh, net al, uh, Albertjan. Gedicht uh, geschreven toen het een beetje slechter <laughs> weer was. Want je verlangde naar de Zomerzon. Nou, die ga je krijgen ook, hoor. De Zomerzon, jawel. Hier is ze dan, de Zomerzon. Maitane.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 Bedoelde je deze Albert-Jan, de zomerzon? Hey, weet je van wie ik die tekst heb? De, nee, geen, geen idee. Kinderen, kinderen voor kinderen. Ja, kinderen voor... <laughs> Echt waar? Zou Mike met... zo, zo Daan het ook daar vandaan al. Oh. Nee, nee, dat is een heel andere tekst. Oké, oké, oké. Dan is het goed. Joh, dit is allemaal zon. De single van, uh, ja, onze eigen Mike Danen. Ja, we gaan nog even naar tennis kijken. Oh, ja. Ja, ja zie je, nee. tien voor vijf, hè. Nee, je dus moet eerst een uh... doorstaartje doen, man. Mag nee, ik... geef niet. Nee, ik ben... Oh, voetbal moet ik ook niet hebben. Sport, vet. Oh, ja.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 Je je er al klaar voor, die uh, Frits? Of niet? Nou, ik denk het niet. Nee, ja, ja, het ja, ja, ja, lijkt er niet. nog niet op. Het lijkt wel... Hij is er weer. Jongen, jongen. Jongen, van ben je geweest? <laughs> ja, hey, Alsof je drie maanden weg geweest bent. Ja, alleen vorige week, toch? Alleen vorige <laughs> ja, week. Ah, nou, ja, het lijkt al zo lang geleden, joh. Ongelooflijk. <laughs> Oké okay. dus, dus, uh, nou, uh, hey, Vanmiddag hoi, uh, weer hoi, een mooie hoi, uitzending uh, tussen, tussen vijf en uh, zeven uur van uh, Entertainment for You Wat ga je daarin uh, op doen Fred? Uh, ja we hebben natuurlijk de gast uh, Kees Versluis Hier in de studio En uh, ja, we gaan het eventjes hebben over zijn uh, Zijn laatste single natuurlijk En uh, ja uh, wel bekend eigenlijk Een beetje van, uh, van Henny Huisman uh, Voorheen uh, ja, met, uh, met oké. Okay, ja. Inderdaad Daar gaan we het dadelijk eventjes over hebben En uh, het tweede uur Patrick Dano uh, Die gaan we eventjes bellen dus het nou, ja. gaat weer een uh, mooie, ja, mooie, gezellige uitzending worden. Ja, een hoop muziek natuurlijk. Ja, uiteraard. Want uh, noemen noem ze plaatjes die uh, voorbij komen? Uh, sowieso, uh, ja, natuurlijk Kees van Patrick Dano. Uh, gaan we doen André Haas Junior. En uh, ja, misschien uh, zijn vader ook nog natuurlijk. Oké, okay, ja. nou... Er zit geen woordspraak tussen. En de laatste nieuwe van Mike Dana natuurlijk. helemaal goed. Heel veel plezier, Frits. radelijk tussen vijf en zeven uur. Doen we. Wij zijn er morgen weer, Albert Jan. Weet je nog een beetje op? Ja, ik vind jij. Wat gaan we morgen doen? Uiteraard voetbal eredivisie De ontknoping wordt natuurlijk heel erg spannend. Daarnaast gaan we ons opmaken voor El Clasico, maar de enige echte. Ja, Real Madrid en FC Barcelona. Er natuurlijk veel meer sportnieuws en uh, oh, de eredivisie overzichten van de wedstrijden die tot dan zijn verspeeld. En natuurlijk veel muziek. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook morgenmiddag weer te gaan luisteren. Tussen 2 en 5, Zandvoort op zondag. Tot dan in een fijne zaterdagavond. Doei doei! Can really might you, made. Other things just make you swear and curse. When you're chewing on gristle. Da, grumble. give a whistle.